Goedenavond Wim, of goedemorgen of goedemiddag, wanneer je dit ook uh, mag beluisteren. Uh, ik sta hier met de microfoon in mijn hand bij groep 6-7 van Basisschool De Wentakker. Ja! Yeah! En uh, wij waren een heel klein beetje beledigd door wat jij op de website had gezet, op Bieslog. Ja hè? Ja! Yeah! Want je vroeg je af of er wel kinderen waren die nog kanons konden zingen. Uh, kunnen wij hier kanons zingen? Ja! Yeah! Oké. Okay. Als dat is de eerste toon... Zo, so, wim? <laughs> <laughs>